...met het NOS-journaal. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Nederlanders nog vast in de golfstaten. Toch landde er rond 8 uur vanavond een vliegtuig uit Abu Dhabi... Deze Nederlander moest hals over kop vertrekken. Vanmiddag om, uh, we liepen op straat en opeens kwamen er allemaal bussen. Dus er was ook helemaal niks aangekondigd. Ja. En opeens moesten we mee in de bus en moesten we snel op het koffie pakken boven. En het ging om, in vijf minuten tijd moesten we naar het Vrechveld. Bent u bang geweest? Ja, zijn we op bang geweest. Ja. Nederland gaat inwoners voorlopig niet terughalen. Italië doet dat wel, al dat land haalde vandaag 127 Italianen terug met een chartervlucht via Oman.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 Hoeveel erbij komen is niet bekend. Volgens Macron is het nodig omdat de wereld is verhard. Ook zei hij dat Frankrijk als Europese kracht meer wil samenwerken met Europese bondgenoten, ook met Nederland. Het is voor het eerst sinds 1992 dat Frankrijk het aantal kernwapens uitbreidt. De vakbonden FNV en CNV zijn weggelopen uit het kennismakingsgesprek met het kabinet Jetten.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 We hebben hem namelijk geschreven met een van onze muzikale helden, Lucas Woodland, de zanger van The Holding Absence. We hopen dat jullie hem tof vinden en je gaat hem nu horen bij Play It Loud. I'm feeling haunted I know you're gonna be the death of me If I'm being fucking honest Set that you pull me off when I'm feeling low Wait, you said fight, oh Welkom terug bij Play It Loud Dutch Fury, het tweede uur van de show... waarin we de spotlight volledig richten op nieuwe en recente Nederlandse metal releases. Nederland heeft al decennia lang een sterke metal scene. Denk aan pioniers uit de jaren negentig zoals Pestilence, Asphyx en Sinister. Maar ook vandaag de dag blijft er een nieuwe generatie bands opstaan... die de scene levend houdt. In dit uur hoor je zes recente singles van Nederlands Bodem. Nieuwe namen, nieuwe releases en vooral heel veel talent uit de underground. En dit zijn bands die keihard werken aan hun hun identiteit aanscherpen... en laten horen dat de Nederlandse metal scene springlevend is... van moderne metalcore tot brute death metal. Alles komt voorbij. We openen het tweede uur met Between Cities. Een opkomende band gevormd door zanger-gitarist Nick Jong Jongejan... en drummer Gijs de Waal, voorheen van The Young River. Muzikaal beweegt het duo in het moderne metalcore-spectrum... met invloeden uit post-hardcore en alternatieve metal. Hun nieuwe single Beyond This Grave is een compacte, maar krachtige single... opent sfeervol en bouwt al snel op naar stevige riffs en strakke breakdowns. Wat sterker is dan deze release is de balans tussen melodie en agressie. De vocalen schakelen tussen emotioneel geladen, cleans en overtuigende screams. De productie is helder en modern, waardoor elke detail goed hoorbaar is. Een sterke release van 13 februari die laat horen dat deze band klaar is voor grotere podia. En we gaan vast meer van ze horen. Dank heren voor jullie opname en hopelijk tot de volgende. En van het graf naar gebroken harten, want de volgende band had met Valentijnsdag een duidelijke boodschap. Liefde is niet altijd roze en en chocolade. Het uit de komende af A Part of the Problem kwam die dag namelijk met hun nieuwe track... Love Equals Pain. En de titel verraadt al dat dit geen zoetsappige track is. Hun muziek is een vreemde mix van deathcore, hardcore en metalcore... en soms zelfs gent en thrash metal invloeden. Strakker is een pompende ritmesectie en vocalen die rauw en direct binnenkomen. De track is relatief kort, maar krachtig en to the point. Geen overbodige franje, gewoon intensiteit. De release op 14 februari voelt bijna ironisch. Liefde doet pijn en deze track ook.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 Nijverdal, komende hardrockers van Sense of Urgency kregen we aansluitend een meer alternatieve dynamische benadering van heavy muziek. Een nieuwste op 17 februari verschenen tweede single Stairs van hun komende EP is gelaagd opgebouwd en neemt echt de tijd om sfeer neer te zetten. De gitaren hebben een licht progressieve inslag en de track werkt met spanningsbogen in plaats van directe explosies, wat het nummer interessant maakt. En hierdoor groeit bij elke luisterbeurt. De vocalen variëren tussen intens en ingetogen, waardoor het nummer een emotionele lading krijgt. Textueel gaat Stairs over de emotionele vaak een moeilijke reis naar persoonlijke groei of afsluiting. En van de hardrock van Sense of Urgency is het nu tijd voor brute kracht. Want als er één genre is waar Nederland internationaal respect heeft opgebouwd, dan is het wel death metal. Bands als Asphyx en Pestilence, wat ik eerder al noemde, hebben daar in de jaren negentig een belangrijke rol in gespeeld. De volgende band laat horen dat die traditie nog steeds springlevend is. Ik heb het over de symfonische death metal band Grave Decay. Een relatief nieuwe naam binnen de Nederlandse extreme metal scene, maar wel een band die duidelijk voortbouwt op de klassieke death metal traditie... waar Nederland zo bekend om staat. Gekenmerkt door logge riffs, diepe grunts en een ritmesectie... die als een tank voortbeukt. De productie is zwaar en donker. Precies wat je wilt bij dit genre. Op 17 februari bracht de band met hun nieuwste single Rise... een track van ruim 6 minuten pure symfonische death metal... waarin ze ruimte geven voor tempoveranderingen en dreigende passages. Dit is geen vluchtige single, maar een statement. Death metal zoals het bedoeld is. maandagavond play it loud op zfm samfoort Uit het op Grave Decay Draai ik de trash Metal Band op nachtjes uit de straten van Arnhem. Bekend om de keiharde riffs, razende drums en melodische solo's. En sinds 2020 staat het viertal stevig op hun ruggengraat van klassieke thrash... met invloeden van groove en death metal tot aan rauwe punk. Een sound die onvoorspelbaar is, maar nooit zijn energie verliest. Ook op het podium staan ze bekend om hun energieke live optredens en hun aanwezigheid op kleinere metalfestivals. Op 20 februari verscheen hun nieuwste single Destroyers of Worlds. Absoluut een nummer dat live gegarandeerd voor beweging in de pit gaat zorgen. De titel alleen al, he, Destroyers of Worlds. Obnoxious kiest hier duidelijk voor intensiteit, wat de track zit vol drive en heeft een bijna oldschool attitude, maar met een moderne productie. En we sluiten het laatste blokje februari releases van deze avond af. Als eerste met Demicron. Door de complexe ritmes van Gent, de rauwe intensiteit van metalcore en de wijze soundscapes van progressieve metal te combineren, creëert deze band een sonische ervaring die zowel bruut als prachtig is. De in Amsterdam gevestigde metalband is opgericht in 2024 met een internationale achtergrond. Hun muziek is een reis door complexe maatsoorten verpletterende breakdowns en meeslepende melodieën... allemaal samengeweven met technische precisie en emotionele diepgang. Met invloeden variërend van Meshuggah tot Periphery... en van Tesseract tot Opeth verlegt Democron de grenzen van metal... en creëert nummers die tot nadenken stemmen en uitnodigen tot het Of je nu fan bent van beukende riffs, ingewikkelde gitaarspel... of atmosferische pastages, Democron heeft voor ieder wat wils. Op 20 februari verscheen hun nieuwste single Taken by the Tide... En je hoort het nu als eerste in dit laatste blokje, aangekondigd door de heren zelf. Waarvoor dank. Hi, dit is Joffrey van de band Demicron. Tof dat je luistert. Onze nieuwe single Taken by the Tide van ons aankomende album is nu uit. Als je het tof vond, laat even een berichtje achter op onze Instagram pagina Demicron Band. Daar vind je ook meer muziek en updates over onze shows. We hopen je snel te zien bij een van onze shows. Hoort u alleen hier op ZFM Sandvoort. Dit laatste blokje februari releases is met de uit den helder komende atmosferische black metal band Dystopia. Die zich voorbereidt om hun vijfde volledige album De Verboden Diepte 2 de weg van de meeste weerstand op 27 maart uit te brengen. Dat deden ze met het allereerste voorproefje en single De Ultieme Roeping. De band bouwde een trouwe underground following op met hun compromisloze aanpak en thematiek... die vaak duikt in existentiële vragen... filosofie en innerlijke strijd. Dystopia staat bekend om hun sterke lijfreputatie. In het verleden stonden ze op diverse underground festivals... en clubshows door het hele land... waar hun optredens vaak worden geroemd... om de intensiteit en de duistere sfeer die ze neerzetten. En voordat we doorgaan naar de laatste muziek van vanavond... eerst even een korte blik op wat er deze week... live te beleven valt in de metal scene. Waar kunnen de last-minute beslissers nog naartoe... qua concerten, dat hoor jullie zo van mij. The Play It Loud Concertagenda. Morgenavond... Dinsdag 3 maart kun je naar Electric Citizen en Shell Catalyst in de tanker in Amsterdam. Daar kosten de tickets 16 euro online en aan de deur. Deuren openen om 8 uur, de aanvang is om half 9. Donderdag 5 maart treedt de symfonische metalband Leaves Ice op met Catalyst Crime. En in de Bibelot natuurlijk, in Dordrecht. De tickets kosten daar 30,24 euro. De deuren openen om half acht die avond en om 8 uur begint het uh, voorprogramma. En vrijdag 6 maart speelt Fleddy, Melkuli en Rotzak in de VR in Groningen. Daar kosten de tickets 22,50 euro mocht je daarheen willen. deur openen om 8 uur en de aanvang is om half 9. En diezelfde avond kun je ook nog naar Leafs Ice en Catalyst Crime in podium. De Flux mocht uh, Dordrecht net even te ver zijn in Zaandam natuurlijk. En uh, zaterdag 7 maart dan kun je Five the Fans uh, in de DB's in Utrecht uh, zien. Tickets kosten daar 15 euro. De deur openen uh, of de aanvang is om 8 uur. En uh, ook diezelfde avond kun je naar Metallic X en Razenij in de GHZVSV in Harderwijk. Daar kosten de tickets 8,76 euro. Inclusief servicekosten. Oftewel 7,50 euro dus. Deur openen om 8 uur. En ook kun je zondag 8 maart naar Louis Seidel en Loco Muerte in The Little Devil in Tilburg. Daar kosten de tickets 28,30 euro, inclusief servicekosten. Daar is de aanvang of de deuren openen om 8 uur. En diezelfde avond kun je naar Predatory Void in de Willem II in Den Bosch. Daar kosten de tickets 18 euro. Deuren openen om half 4. En diezelfde avond treedt ook de Vlaamse psychedelische post-metal band Psychonaut op in de Tivoli Vredenburg. 7 uur en de aanvang is om 8 uur. En tot slot kun je diezelfde avond ook nog naar Scardust, Hardlight en Isabo Band in Blue Collar Café in Eindhoven. Daar kosten de tickets 15,79 euro. De deur open om half zeven. En de aanvang, dat is waarschijnlijk ook om half zeven. Dat stond er niet bij. Uh, veel plezier voor deze mensen die gaan naar deze concerten. Dat was de concertagenda weer voor deze week. En volgende week, zoals gezegd, is er geen concertagenda te horen. Dit in verband met een band interview, Maar pas eind van de maand weer bij Bands <coughs> nieuwe underground show. Dan gaan we richting het laatste onderdeel van deze Dutch Fury special. Dus zoals veel luisteraars weten is de Metal Battle Nederland ieder jaar een belangrijke. Een rijke springplank voor nieuwe bands uit de Nederlandse metal scene. In verschillende provincies strijden bands tegen elkaar om een plek in de landelijke finale. En de afgelopen maand vonden er weer veel voorrondes plaats waar weer een heleboel provinciale winnaars bekend zijn geworden. Uit Rente kwam de progressieve metal band als winnaar uit de bus en Friesland zal worden vertegenwoordigd door Death Metal Act Morn. In Utrecht ging de overwinning naar de hardcore band Trick State en uit Limburg waren de Thrashers van Cellarpix de grote winnaars. Natuurlijk waren er meer provincies waar de de afgelopen maand was losgebarsten en zal ik de bands gaan draaien... die nog niet eerder zijn voorbijgekomen bij Play It Loud. We beginnen in Flevoland met Revenge. Revenge is een gepassioneerde metalband uit Almere... opgericht in juni 2023. De band staat bekend om zijn krachtige sound... beïnvloed door bands als Metallica, Ghost en Alter Bridge... en speelt energieke shows met harde riffs en melodieuze solos. En met hun track Host from the Night laten ze horen... dat ze absoluut thuis horen op een Metal Battle podium...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 De reis nog af naar Gelderland voor Novelization. De eveneens in 2023 opgerichte Black and Death Metal band uit Arnhem... combineert melodie met zware riffs en dynamische structuren. Op 30 oktober vorig jaar bracht de band de single Sacrifice uit... dat een mix is van zware death metal en de rauwe black metal... De track bevat intense riffs, de razende drums en duistere atmosferen. Stel je belandt in een pit vol duisternis. Overal om je heen is het zwart. Je kunt maar één ding doen, een offer brengen. Dat is waar het nummer Sacrifice over gaat. En dan eindigen we deze Dutch Fury special af in Zuid-Holland... met de vijfkoppige Rotterdamse hardcore en death metal crossover formatie Angelus Morts, Ook zij bekend, staan bekend om hun energie live optredens, gekenmerkt door verpletterende breakdowns, blastbeats en oriëntaalse invloeden. Deze band kiest voor een rauwe en compromisloze aanpak en met Rotten and Resurrected eindigen we deze Dutch Fury februari aflevering met een flinke klap energie. Dank aan alle bands die nieuw werk hebben uitgebracht voor een input van het opnemen van de audioberichten bij hun singles en natuurlijk aan de van RVH Project voor het interview over het laatste album Land of the Damned en zijn aantreden in de band. Ook een massive thanks naar de vele Metal Battle winnaars afgelopen maand voor sterke prestaties ook jullie houden weer de gaten. Mijn naam is Marcel van Kijk en dit was Play at Loud Dutch Fury, en ik ga eruit met Angelus Morts en mijn vaste laatste woorden Horns up in stay metal. Muscle.